Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie grijpt in bij een demonstratie in Eindhoven. Tientallen betogers hadden zich daar in het centrum verzameld. om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. terwijl dat niet mocht. Volgens de politie werden de coronaregels niet nageleefd. en zou het er te onrustig zijn. Met een waterkanon is geprobeerd de demonstranten de weg te jagen. Een paar mensen zijn opgepakt. Sinds vanmorgen was de binnenstad van Eindhoven aangemerkt. als veiligheidsrisicogebied. Ook op het museumplein in Amsterdam zijn tientallen demonstranten aanwezig. Ook daar is een demonstratie verboden. Mensen in en rond het Groningse dorpje Tugum zijn vanmorgen uit hun bed geschud, want daar was vanmorgen een aardbeving. Hij had een kracht van 1,9. Hoewel ze inmiddels wel wat gewend zijn, schrokken mensen in de buurt er toch wel van. Opeens een enorme knal en uh, trilling onder onze voeten. En uh, nou ja, iedere keer heb je weer zoiets van, oh ja, dit was een aardbeving. Meer dan 3600 mensen moeten 95 euro betalen omdat ze zonder geldige reden op straat waren gisteravond en vannacht. Tussen negen en half vijf mag dat nu alleen als je bijvoorbeeld moet werken of de hond gaat uitlaten. Maar dan moet je wel de juiste papieren bij je hebben. En Yvette Brog is weer begonnen met handballen. Ze was jarenlang een van de beste handbalsters ter wereld, maar was in 2018 helemaal opgebrand en stopte. Misschien ken je haar ook van Holland's Next Topmodel of Expeditie Robinson. Ik vind proeven vind ik het allerleukste wat er is, dus geef mij maar elke dag een proef. Echt geweldig. Ze deed daaraan mee nadat ze stopte met handbal en heeft sowieso een heel ander leven nu, zegt ze. Of we er ook weer in het Nederlands team kunnen bewonderen is dus nog maar de vraag. Ze zou het best willen. Maar ik weet ook wel, het niveau is zo hoog. Twee en half jaar heb ik niks gedaan, euh, mijn spieren niet onderhouden. Dus ja, mijn niveau is verreweg van. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zon. Het is zo'n 4 graden. In de avond kan er in Limburg en Brabant opnieuw sneeuw vallen. In de rest van het land blijft het droog en gaat het vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de wegen bij Zandvoort. Op de N201 Zandvoort richting Hoofddorp. Tussen Bentveld en de aansluiting met de N208 een kwartier vertraging. De andere kant op van Hoofddorp naar Zandvoort. Voor Zandvoort 10 minuten oponthoudt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jaren tachtig maakte deze groep uh, Kip Guillaal en de Coconuts uh, heel veel vrolijke muziek. Waaronder het eerste plaatje naar het nieuws en weer van uh, drie uur. de stoel pitchen. En waar je ook vrolijk van wordt trouwens. Ik heb de hoes van, uh, van de plaat hier voor me. Daar word ik ook wel vrolijk van, Albert En Dat een Ik zal een keer uh, een prins-krientje uh, naar je toe sturen. Dus okay. welkom terug, Zandvoort op zondag, op deze zondagmiddag. Het is een graadje of vier, vijf buiten. En uh, ja, zo uh, staat er een file Zandvoort in en zo gaan we weer Zandvoort uit. Ja, nee, klopt. Het is langzaam rijdend en stilstaand verkeer uh, richting Haarlem. In ieder geval 2,2 kilometer uh, zijn ze, staan ze in de file. Langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Goed, wat gaan we het tweede uur doen? Ja, we gaan uh, de, de, de regio in. En uh, allereerst gaan we nog even... Ik kom nog even terug op dat corona ver, op de, op dat verhaal van uh, die city manager uit Os. Want ja. dat vinden we toch niet helemaal lekker. Want wij, wij hebben namelijk uh, een speciaal uh, we krijgen een speciaal uh, uh, stichting die zich bezig gaat houden met, uh, uh, met de voorbereiding van de site events uh, van de Formule 1. We hebben daarnaast een omgevingsvisie uh, liggen die, uh, die begin januari uh, is, is gemaakt, of die nu in de maak is. En daarnaast hebben uh, we ook nog een. Uh, een corona-herstelplan. En daar kom ik zo meteen nog even wat uitgebreider op terug. Goed, uh, dus uh, Zandvoort is ook volop in beweging. Uh, we gaan, uh, de, zoals ik al zei, een beetje de provincie in. We gaan eens even kijken hoe het vannacht in Amsterdam was. Want dat was natuurlijk... Uh... Een beetje onrustig, of viel uh, nee, het mee? nee, nee, nee. Gisteren was het nog rustig. Vandaag is het een ander verhaal. Maar uh, gisteren, uh, vannacht, was het uh, erg rustig. En uh, onze verslaggever van TV uh, Noord-Holland... Ik kwam toch een aantal mensen tegen. Waaronder ook een uh, straatmuzikant. En dat was wel even een leuk, uh, leuk interviewtje. Uh, verder hebben we natuurlijk... Dan uh, uh, uh, gaan we naar Alkmaar. En daar hebben we een interview... Uh, of tenminste, onze collega's hebben daar een interview gehad... Met een, uh, een mevrouw die een schoonheidssalon uh, uh, uh, exploiteert. Maar die ook uh, dus geen geld binnenkrijgt. En natuurlijk dat geldt ook voor de kappers. En dat geldt dus ook voor de schoonheidsspecialisten. Dus... En de speciaalzaken in Zandvoort en de kappers in Zandvoort. Uh, om half vier hebben we dan meestal de evenementenagenda. Maar uh, daar hebben we even een uh, uitgebreid uh, verhaal over Le Champion. Want die heeft tot uh, 1 juni. En die datum hoor ik me steeds vaker. Hè? 1 ja, juni. dan gaat dat gebeuren uh, uh, hè? op 1 juni. Dan maar, uh, mag er weer wat meer. Ja, to wellicht. Tot die tijd uh, schrapt uh, namelijk Le Champion alle sportevenementen tot en met de zomer. Als er nog tijd is, dan... Uh, NS-medewerkers uh, starten een petitie. En dan uh, hebben we het ook uh, vanuit Alkmaar. Uh, nu, uh, dat de servicebalies op meerdere stations uh, mogelijk gaan verdwijnen. Dus dat betekent uh, uh, ja, dat uh, weer plekken, de arbeidsplaatsen verloren gaan. Maar daarnaast natuurlijk ook voor mensen die er wel gebruik van maken... Uh, niet meer uh, daar een kaartje kunnen halen, om, uh, noem maar op. Dus, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En het is natuurlijk voetbal wel, voor u het voetbal de Eredivisie, ook in de gaten. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En uh, zoals uh, Albert Jan uh, net zei: heel veel regio nieuws in uh, uur 2 van uh, Zandvoort op zondag. Dus blijf luisteren naar je eigen lokale radio. En ook als je in de regio, woont... Wie weet, misschien komt jouw plaats ook nog wel langs in het nieuws van Albert-Jan Vos. Je gaat dat allemaal horen bij Zandvoort op zondag uur 2 alweer. Jawel, de tijd vliegt voorbij met nu Starpoint en Object of My Desire. We doen even speciaal voor uh, alle Disco Freaks uh, die lekker aan het luisteren zijn naar de radio. Deze van uh, Starpoint en Object of My Desire. Zodadelijk gaan wij bij CFM op deze zondagmiddag gaan we de regio in, uh, Albert Ja, klopt. Ja, heb je je wandelschoenen aan? Ik wel. <laughs> Oké. Okay. goed. want zodadelijk krijg je het uh, regio-nieuws. Maar eerst gaan we nog uh, één plaatje voor je draaien en dat is de single van... Uh, S-Club 7 en een, een hit van alweer heel veel jaren geleden. Hier is de S-Club Party. It is de FM. Yeah, get down tonight, uh-huh. Everybody get, get down tonight, down tonight. Ondanks de lockdown maken we er toch even een feestje van met deze van S-Club 7 en de S-Club Party. Dat allemaal bij je eigen lokale radio. Gistermorgen hadden we de uitzending van Goedemorgen Zandvoorts. Daar was wethouder Gert-Jan Bluijs ook te gast. En Ben Zonneveld sprak onder meer met de wethouder over het corona herstelplan. Want ja, er is een, een zakje met geld zeg maar, om Zandvoort weer beter uit de crisis te halen, albert -Jan. Ja, zoals jij uh, inderdaad terecht opmerkt. Uh, Want ook ons dorp leidt flink onder deze crisis. De gemeente Zandvoort werkt momenteel aan een plan om inwoners, ondernemers en organisaties te steunen om sterker uit de crisis te komen. In het corona-herstelplan komen ook maatregelen om Zandvoort als geheel te versterken. In het plan staan welke acties de gemeente voorstelt en waarom. Op die pagina uh, wordt ook vermeld wat het waarschijnlijk gaat kosten. Dit betaalt de gemeente uit het coronafonds... en hierin is in totaal 10 miljoen gereserveerd... om Zandvoort sterker uit de crisis te laten komen. Naast de reacties van de gemeenteraad hoort de gemeente graag van u als inwoner, organisatie en of ondernemer... wat u van de maatregelen vindt. Wat vindt u goed, wat vindt u niet goed en welke maatregelen mist u... In maart 2021 presenteert het college de voorstellen aan de gemeenteraad waarbij uw opmerkingen, ideeën en suggesties zeker meegenomen worden. U kunt uw reacties tot en met 5 februari sturen naar corona-zandvoort.nl corona toch niet onverstandig om te, als u ideeën heeft en uh, uw gedachten erover wil laten gaan... om deze inderdaad uh, in te sturen naar corona Want uh, in, in, in principe is er 10 miljoen voor gereserveerd. 10 miljoen is toch een uh, behoorlijk bedrag, robert En daar kun, kunnen veel dingen mee gerealiseerd worden... die inderdaad met het herstelplan van Doen hebben. Dus, Schroom niet en stuur uw reactie voor 5 februari in naar corona Oké, okay, we hebben dus nog ruime week om te reageren op onder meer de voorstellen van de gemeente. En wil je de voorstellen nog een keertje nalezen? Jij had het inderdaad over die pagina. Nou, die pagina die vind je ook op de CFM-app. Dus daar kan je gewoon via dat bericht over het coronaherstelplan. herstelplan de pagina opgaan van de gemeente Zandvoort. En alle plannen van de gemeente Zandvoort nog een keertje op je gemak nalezen. En daarna erop reageren uiteraard. Tot 5 februari aanstaande. Nou komen er steeds weer reclames uit. We hebben met de kerst hebben we er heel veel gehad. Op uh, het Jan van allerlei uh, supermarkten. Ja. Die met he hele mooie reclames uh, kwamen. Met name rond de kerstperiode is dat altijd zo. Maar we hebben natuurlijk ook uh, de Jumbo. Die kwamen laatst uh, met, uh, met een reclame. En uh, toen zei jij van uh, ja, nou, nou heb ik hem wel een beetje gehad, uh, weet je wel. Ja. Uit de jaren tachtig uh, supermarkts. met zout uh, en peppa. Klopt. En, uh, nee, maar ze hebben nu een nieuwe spot trouwens. Ja. En daar is hij uh, de keuken ingegaan en uh, zij oh, zit uh, ja. achter, een, oh, uh, ja. achter een laptop. Ja, en zij geniet van uh, zijn kookkunsten, zullen we maar zeggen. Dat is een nee? mooi nummer trouwens. Dat is een heel mooi nummer, ja. En uh, uiteraard is het ook de, de bedoeling dat hij uh, nu gaat komen. Dat, uh, dat mooie nummer waar je het <lacht> over hebt, uh, Albizan. Hier is uh, de single van uh, Minnie Ripperton. Van die grote supermarkt krijgen ze het uh, iedere keer weer voor elkaar. Hè? Geweldige commercials. Ook deze met uh, Minnie Ripperton en Loving You. Zo dadelijk gaan we het hebben over Le Champion. Maar eerst Mary You. Hier is Bruna Mars. It's a En deze Bruno Mars heeft heel veel grote hits gemaakt. dag van die rijden was ze juist op het geluid van Sanford. merry you. Half hier normaal gesproken de evenementenagenda. Maar ja, er is nog weinig te evenementen, om het zo maar even te zeggen, op dit moment albert komt zometeen wel met een bericht van Le Champion... maar als we het dan toch over sport hebben, Albert-Jan... Ja. We hebben de rust natuurlijk in de wedstrijd die om half drie vanmiddag gestart zijn. FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam niet gescoord, 0 tegen nul. Eh, dat geldt ook voor de wedstrijd FC Twente, VWV Venlo, 0-0. En dan gaan we nu naar de circuitrun en co. Sportorganisatie Le Champion in Alkmaar heeft besloten... alle sportevenementen tot 1 juni 2021 te annuleren. De organisatie acht het niet realistisch te veronderstellen dat voor deze datum alle grote fysieke sportevenementen voor fietsers, hardlopers en wandelaars verantwoord kunnen, worden, kunnen plaatsvinden. Deelnemers die in 2020 een kortingscode hebben ontvangen voor de betreffende evenementen die nu weer worden afgelast, krijgen uiteraard een oplossing aangeboden. De 30 van Zandvoort, de Omloop van Zandvoort, Zandvoortse Quieren, de Fietsvierdaagse in Horen, de oer expeditie en de Fietsvierdaagse Alkmaar gaan dus niet door. In de periode tot 1 juni zouden ook de ronde van Noord-Holland... en Alkmaar City Run by Night plaatsvinden. Voor deze twee evenementen wordt onderzocht... of een nieuwe datum later dit jaar wel haalbaar is. Straks in maart is de cirkel rond... en hebben wij een jaar lang geen fysieke evenementen kunnen organiseren... De eerste grote evenementen die we vorig jaar moesten annuleren... waren onze evenementen in Zandvoort op en rond het Formule 1-circuit. Nu dient de onwerkelijke situatie zich aan... dat deze evenementen opnieuw niet georganiseerd kunnen worden... constateert Ron van der Jacht, algemeen directeur van de Champion. Van der Jacht vindt het bijzonder spijtig... dat deze evenementen opnieuw geen doorgang kunnen vinden. We willen niets liever dan mooie evenementen organiseren... voor fietsers, hardlopers en wandelaars. Maar we hebben als een grote speler in onze sector ook een voorbeeldrol... We voelen een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de gezondheid van onze deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers. Bovendien brengt de beslissing rust en duidelijkheid, zowel extern als intern. Dit betekent dat het eerstvolgende fysieke evenement op de agenda van de champion de Plus wandel, -wandel dagen in Alkmaar is van 16 tot en met 19 juni. Nu de fysieke evenementen tot 1 juni geen doorgang zullen vinden, blijft de sportorganisatie binnen de regels. Die mogen doorgaan met het aanbieden van creatieve, virtuele en vooral verantwoordelijke alternatieven. Zowel voor fietsers, hardlopers en wandelaars. Tot zover. blauwe ogen, uit een geslopen. ze voor mijn staan en zei: graag een kaartje van Vijf gulden voor de film van vanavond Ik vroeg waarom ga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 Dat ze dat zei Ze lachten er, er niet eens bij Even aan mijn moeder vragen Dat is toch hart de tijd meid Je kunt het ook aan mij kwijt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 Nou, ik hoor uh, in deze plaat van uh, Bloemen even aan mijn moeder vragen... een kaartje voor vijf gulden. Ja, vroeger, Albert-Jan, hadden we de gulden. En dat brengt me eigenlijk, voordat we aan het uh, volgende onderwerp gaan uh, beginnen... wel eventjes uh, nog uh, bij uh, gisteravond. Want toen zat ja. ik naar uh, Bovenerven uh, Dorns te kijken... Ja. van uh, weet ik veel, die uh, quiz uh, op uh, RTL4... En toen stelden ze ook een uh, vraag. Dan moest je het op uh, de, de munteenheden moest je op volgorde van laag naar hoog zetten. En dat was een stuiver, een dubbeltje en een kwartje. Nou, dan spelen er uh, drie mensen, zeg maar, uh, die uh, bij boos zitten. Ja. Doe, neem het op tegen de studenten. Dus uh, de jongeren. Ja. Nou, dat was uh, stuiver, dubbeltje, kwartje. Hè? Van laag naar hoog. Dus okay. uh, studenten hadden uh, twee derde had het fout. Ja, voor ons is dat zo eenvoudig, weet je wel. Dus, dus ja. Ja, het weet toch iedereen 5 cent, 10 cent, 25 cent... Maar, het maar een, studenten maar er ook, waren er ook nog één cent, hoor. Studenten jawel, maar uh, die werd niet genoemd. Oké. Okay. waren er drie. Dus uh, nee, maar uh, de studenten hadden daar best uh, moeite mee. Dus het bracht me eventjes van de vijf gulden naar uh, dit uh, verhaal. We gaan het hebben over uh, de avondklok, want ook dat was uh, gisteravond trouwens. Ja, ik kreeg net al wat berichten van uh, uit, uh, uit onze hoofdstad uh, luisteraars en kijkers. Maar daar is het nu wel heel erg druk op het Museumplein. Tenminste voor zolang als het duurt. Maar goed, vannacht gingen ook de straten van Amsterdam om negen uur ja, in de lockdown. Want nog nooit waren de straten van Amsterdam op een zaterdagavond zo leeg... op een enkele hondenbezitter, zorgmedewerker of muzikale daklozen na... was alleen het geluid van voorbijrazende, grotendeels lege trams en bussen te horen. Waar bewoners van de binnenstad de rust tijdens deze eerste lockdown nog konden waarderen... lijkt juist nu die stilte oorverdovend te zijn... De lol is er wel vanaf. Ik vind het treurig, al dus een bewoner. Bij deze een uh, reportage van onze uh, collega's van NHTV. Er was het dan zover? De avondklok. Voor veel Amsterdammers de eerste keer. Net zoals tijdens de eerste lockdown zijn ook nu de straten bijna helemaal leeg. Op een paar uitzonderingen na dan. Ik kom van verzorgingshuis uh, en slash revalidatiecentrum. En ja, daar moet ik een beetje telefoontjes opnemen, mensen verzorgen, in een uh, stoeltje zetten, recht zetten. I was walking in the hotel, because I'm a sheriff, so. Ik ben de hond het uitlaten, dus dat mag hè. Ik heb dan dus het geluk nu dat ik met de honden buiten kan, dus ik ben nu eigenlijk voor het eerst buiten. Het is niet mijn hond, nee. nee, het is de hond van mijn vader. Ja, maar dat mag ook. Er was veel politie op de been om de avondlok te handhaven. Voor m'n gevoel is heel veel politie. En ja, dan, uh, je ziet ze overal uit alle hoeken vandaan komen je zit altijd een beetje te kijken waar ze staan en zo. Ik zag een paar agenten lopen en die, uh, die, die knikte goed naar de hond, en, uh, dus dat was allemaal goed. Ja, ik kom gewoon net van werk, dus uh, wel gewoon een uh, werkgeversverklaring bij me. Jij Ja, is... <laughs> <Yeah>, from company. <laughs> Wat is hem? Um... Nee, ontheffing. Ja, je hebt ontheffing? <laughs> ja. Dit is mijn verklaring, ja. Lopende verklaring. Toch zijn de geheel lege straten ook nu weer een vreemde gewaarwording. Wij komen gewoon uit Amsterdam hier. En wij zijn Amsterdam gewend in de avond. Uh, vooral op zaterdagavond. Dat is een van de drukste plekken. Vooral hier op het Leidseplein. Dus uh, ja, om het zo rustig te zien is wel apart. Ja, als bewoner vond ik het eerst heel prettig dat het zo stil was... Maar de lol is er nu echt wel vanaf. Dus uh, ik vind het wel treurig Eigenlijk om dit zo te zien uh, meer op het Leidseplein zo weinig mensen. Nee, Amsterdam is niet meer gezellig. Ja, leeftijdsgenoten bij mij op school, die zitten er al helemaal doorheen. En als je dan ook nog druk moet maken, om, en ik heb nu ook al vrienden die zeiden van, oké, 9 uur op straat, slaapfeestje. Dus ja, dan krijg je dat soort dingen. Hij ja, is wel gezellig hoor, want ik heb nog mensen die hier allemaal rondlopen. Die zijn dakloos. <lacht> en heb ik gehoord, die kunnen op straat rondlopen. Draai die deur, vloot. Avondklok. <lacht> Nou ja, wie weet, misschien een nieuwe hit, uh, Alves, je weet het maar nooit. De avondklok zong uh, van uh, inderdaad een uh, muzikant uh, uit uh, Amsterdam. Ja, ja, dat is wat, uh, die avondklok. En met name, daarom, daarom zet ik het villetje uh, ook even uit. Die stilte die je dan uh, in Amsterdam hoort, muisstil. Ja. Dan hoorde je trouwens een tram op een gegeven moment op de achtergrond uh, langs uh, rijden. Wij zagen de beelden ook, maar jullie ja. niet natuurlijk. Op de radio een tram, maar die was helemaal leeg. Ja. Dus die rijdt eigenlijk voor Jan met een korte achternaam daar rond in Amsterdam. De avondklok, voorlopig zullen we het er even mee moeten doen. Nog tot 10 februari in ieder geval. Over die avondklok nog even. Gisteravond gingen ze ook nog in andere steden de straat op, Albert-Jan. Ja. En uh, ja, gingen ze mensen vragen van... wat doe jij op straat? Weet je wel, als, uh, als ze daar nog uh, liepen na negen uur. Ja. En zo spraken ze ook een meisje... een jonge dame spraken ze aan uh, op, uh, op straat. En uh, die verslaggever vraagt uh, aan die jonge dame van... Uh, wat doe jij op straat? Nou, ik vond het wel een goeie eigenlijk. Ik ben mijn hond kwijt, zei ze. <laughs> en die ja, ben ik ja, aan ja. het zoeken. <laughs> Ja, ja vind ik, vind ik, vind ik, is, dat, is dat legitiem of niet? Ja, ik keur ik, ik, ik hem goed, hij is wel creatief. Hij is heel creatief inderdaad. Ik vond hem, ik vond hem wel uh, briljant gevonden. Tot zover het uh, verhaal uh, over de avondklok. Straks meer nieuws. Mijn werk is even professioneel uh, overgenomen, Albert uh, Jan. Je ja. hoorde twee platen in de, in de remix. En hoe heet je assistente? studenten? Uh, Jenta. Jenta. Okay. Ja, ja, ja, ja. Die, uh, die heeft een mooie mix gemaakt tussen de twee platen. Je <laughs> hoorde als eerste Tim Don en uh, to, to, yeah, to Love Somebody en uh, van Tim Don. En erachteraan She uh, en She Can't Love You. Ja, ja, ja. Ik heb je gehoord. Ik heb je gehoord. Uh, Albert-Jan, jij wilde wat zeggen. Ik ben er even klaar. Ja, we, zijn, we, zijn, we, blijven, we blijven even in de regio en uh, wederom in Alkmaar. Maar het geldt natuurlijk ook voor uh, beautysalons en uh, schoonheidssalons... hier in Zandvoort dan wel de kappers. Want de 7,6 miljard aan extra noodsteun... lijkt een druppel op een gloeiend hete plaat... voor veel ZZP'ers en eenmanszaken. Zolang de partnertoets blijft, krijg ik niks. Al dus schoonheidsspecialist en ZZP'er Kim Tocchino... In reactie op het gepresenteerde pakket. Vandaag begin ik met werken bij de GGD vaccinatielocatie. Om maar iets aan inkomen te hebben. Ook andere kleine ondernemers zien geen lichtpuntje in de nieuwe steunmaatregelen. Nog altijd 0,0 steun, al dus de Alkmaars Kim. Vijf jaar geleden zeg ik mijn baan op bij de Koninklijke Mauritiusse Om mijn droom waar te maken met een eigen beautysalon. Ik ben ZZP'er en krijg nu geen enkele ondersteuning omdat het salaris van mijn partner meetelt. Maar op één salaris kunnen we niet onze hypotheek, ons huishouden en de salon draaiende houden. Uh, hierbij de reportage die uh, onze collega's van NHTV daarover maakten. Eén maand uh, huur uh, vanuit de salon zelf. Uh, en daarna uh, weet ik niet hoe ik het ga doen. De verplichte coronasluiting raakt de beautysector hard. Want financiële steun vanuit de overheid ontbreekt. Doordat de voorwaarden voor noodsteun zijn aangescherpt... vist 90% van de schoonheidsspecialisten achter het net. Met een petitie vragen ze aandacht voor hun situatie. Ja, we worden gewoon uh, compleet vergeten als, uh, als sector zijnde... We hebben 0,0 ondersteuning, geen uit, uitkering, geen tozo, helemaal niks. Hoe was het bij de eerste lockdown? Ging het toen wel goed? Toen ging het wel goed, toen kregen we gewoon een, een tozo-uitkering. Nu zit de partnertoets erop en dan gemiddeld inkomen. Of tenminste, als je partner al uh, fulltime werkt, dan kom je al uh, boven de, het bijstandsniveau uit. En heb je gewoon uh, nergens recht op. Kim leeft nu noodgedwongen op het inkomen van haar partner. En ook de schoolse Anoushka zit met de handen in het haar. Haar salon in warme huizen bungelt zonder steun op de rand van de afgrond. Er wordt gekeken naar omzet en dan ten opzichte van vorig jaar en niet naar kosten. Wat merk jij daar persoonlijk van? Heel veel. Ja, mijn vaste lasten zijn hoog. Ik heb zes dames in dienst. De loonkosten gaan door en ik loop leeg. Ik voel me totaal niet serieus genomen en ja, ik heb het idee dat, dat ze ons links laten liggen omdat het om de beauty gaat. En misschien wel om uh, een luxe. Ik hoop dat we de, uh, met de nauw, dat we daar nog nu in het nieuwe kwartaal wel recht op hebben. Dan is december weliswaar verloren. Uh, maar ik hoop dat dat nog komt. Maar als er niks zou komen, dan uh, ben ik met de maand klaar. De petitie van de beautysector is inmiddels duizenden keren ondertekend. Ze hopen het kabinet op andere gedachten te brengen. En vooral snel. Want anders gaat het mis. We staan in de kou, zo wordt het ook genoemd. Dus we hebben het moeilijk. En, uh, en we zoeken steun. Dat is niet alleen voor mij en niet alleen voor mijn bedrijf. Maar uh, alle contactberoepen hebben hiermee te, te dealen. En we hopen dat de overheid daar nog mee komt. Ondersteuning. Al is het maar iets. Ik wil werken, ik wil uh, de mensen gelukkig maken. Een feel-good moment uh, geven. En ik wil niet mijn hand ophouden. Maar ik mag niks. Met dank aan uh, NH Nieuws uh, voor deze reportage. Inderdaad, een probleem uh, voor uh, de beautysector, uh, Albert Jan. Ja, klopt, maar ik bedoel, dus, uh, Kijk, je hebt ook tandartsen, hè? Die maken kunstgebitten of uh, kiezen en noem maar op. Dat is ook, zeggen, een, een, een, een, een, een verbetering van, van het gezicht. Maar stel je voor dat je acne hebt, of uh, wat voor andere huidaandoening dan? Dan weet je toch ook uh, bij een schoonheidssalon, zeker in een beauty salon, hoe je het uh, een, ook aan het juiste adres. Ja, het blijft uh, gewoon een uh, moeilijk punt. Want uh, ja, op een gegeven moment kan je natuurlijk wel bijna overal een uitzondering voor maken. Dat is gewoon het uh, punt. Nou ja, goed. Al uh... oh, heb ik daar gisteren wat over gezegd toen wij door de Haltestraat heen reden? Weet je dat nog? Ja, ja, ik ga ja. hem niet herhalen hier op de radio hoor. Nee, nee. Maar toen denk ik van, hm, ja. dat is toch ook wel apart eigenlijk. Klopt, dus zo zijn er heel veel uitzonderingen van wat er wel en niet mag. Ook tijdens deze tweede lockdown en ditmaal een wat minder intelligente lockdown. Zeg maar omdat ook de winkeliers bij deze tweede lockdown dicht moeten zijn. Tot zover weer dit nieuws over de coronamaatregelen en alles wat erbij komt kijken. En alle ellende wat dat ook uiteraard veroorzaakt... Maar we doen het ervoor om er zo snel mogelijk vanaf te zijn natuurlijk van het virus. En uh, ja, we hopen het uh, toch... Ik zei het al een beetje, Albert-Jan, ik denk 1 juni. Ja, ja, nee, 1 juni, daar, daar houden wij het maar op. We houden het even op uh, 1 Want dan is het economisch noodzakelijk dat er wat meer dingen open gaan. Ja, maar dan wordt het ook uh, mooier weer en dan uh, zijn de virussen weer uh, minder actief. Uh, ja, ja, ja minder actief. verder afgenomen, ja, ja. Nee, je bent een goede prater. Maar goed, we houden 1 juni aan. Tabita en Pascal Jacobs hebben een mooie plaat gemaakt. Je hoort hem al in onze non-stop muziek voor dit programma. En wij gaan hem ook nog een keer draaien. Hier is Blijf Nog Even Hier, want we zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. Zandvoort op zondag.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 Ja, dat ging even, jeetje, dat ging even, ging even helemaal niet goed, even niets. Blijf nog even hier, dat was de single van Tabita en Pascal Jacobsen van Bluff. En blijf nog even hier, want we zijn er tot aan vijf uur. Maar we zitten nog midden in de wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn in de eredivisie. Het wil niet echt, lukken niet hè? Nee, dit is een, dat is een beetje een saaie middag denk ik. Want, uh, nou ja, we hadden natuurlijk is, allereerst om uh, kwart over twaalf Fortuna dat tegen Ajax. Dat was één uh, tegen twee. Daar dat was nog wel wat aan de hand. Maar dan, als je dan kijkt naar de wedstrijden die om half drie begonnen... heb je een heel andere verhaal qua stand. Ja, want uh, FC Utrecht tegen Sparta-Rotterdam... er wordt maar niet gescoord. 0, 0 tegen 0. FC Twente thuis tegen VWV Venlo. Ook een brilstand. 0-0. Maar straks gaat er wel heel veel gescoord worden om uh, kwart voor vijf, uh, Albert-Jan. Denk je ook niet? Jazeker, want dat wordt het... Tijd voor de klapper van de dag. Dan hebben we het over Feyenoord tegen AZ. Dus uh, dat gaat uh, een hele mooie pot worden, straks om kwart voor vijf. De andere twee wedstrijden waar we het net over hadden, waar het maar niet mee gaat lukken, daar hoor je straks uh, veel meer over. In het derde uur van Zandvoort op zondag. En uiteraard heel veel lekkere muziek. Ook in het derde uur, maar ook aan het eind van het tweede uur. De mama's en de papa's.